uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm zit een orgasme tussen de oren. U hoort eerst het NOS-journaal met Dorad Nevens. Per 1 september moeten de tarieven die telecomaanbieders elkaar berekenen voor het doorgeven van een telefoongesprek omlaag. Dat heeft de autoriteit Consumenten en Markt bepaald.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 Sinds dit weekend gelden speciale veiligheidsmaatregelen voor Amerikaanse doelen in het buitenland. 19 ambassades, vooral in het Midden-Oosten, blijven nog de hele week uit voorzorg dicht. De alarmering heeft te maken met dreigende signalen uit de hoek van Al-Qaeda. De mantelbavianen in Dierenpark Emmen gedragen zich weer normaal. Vorige week waren de apen hysterisch en reageerden ook niet op de verzorgers die met voedsel langskwamen. Maar dat is voorbij, zegt het dierenpark. De bavianen zitten niet meer in de boom. En dat is toch iets wat een baviaan doet als hij angstig is. En de groep die uh, verder op, steeds op één punt van het eiland verbleef... die uh, wandelt nu rond en is overal wel een beetje aan het voedsel zoeken. Dus een belangrijk deel van hun normale gedrag uh, dat is weer teruggekeerd. Waarom de apen zich een week lang vreemd gedroegen is niet duidelijk. In 1994, 1997 en in 2007 waren de apen ook al hysterisch. En ook toen zaten ze een dag of zeven op één plek in het verblijf. Het weer vanochtend en een groot deel van de middag behoorlijk zonnig. 26 tot 30 graden. In de namiddag en avond kan een enkele regen- of onweers bijvallen. Morgen nog steeds wat bij, vooral in het oosten. Verder is het zonnig, dan wordt het 22 tot 26 graden. Verkeersinformatie krijgt u van John Bakker. Met twee afgesloten snelwegen, allebei door aanrijdingen. Het gaat om de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Die is bij de afrit Arkel afgesloten. Er staat inmiddels 8 kilometer file achter. Verkeer vanuit Nijmegen naar Gorkum of Rotterdam... kan vanaf knooppunt Valburg beter omrijden. Via uh, Utrecht over uh, de A50 en de A12. En de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... die is afgesloten bij de Vlarkentunnel. En daar staat 3 kilometer file. Philips bepaalt nog altijd het gezicht van Eindhoven. Na de ster in de gids.fm. Vanavond in We zijn er bijna... Remlicht rechts en links. Alles, alles doet het. Met caravan of Kemper samen over de balkan. Heb je ook die zigeuners onderweg gezien met die hele grote hoeden? Ja, ja mooi, Geweldig he? vind ik ja, dat. Ja, ja. Vanavond, we zijn er bijna bij Max op Nederland 1. Zullen we anders gezellig een potje Monopoly doen? Nou, met zoveel leegstand in het zakelijk vastgoed. Lijkt me dat niet zo'n goed idee, man. Daar wordt heel het Gezin een stuk zakelijker van... De Auris TS. Een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Vara. Radio 1. gids.fm Met Deborah Goedemorgen. Deze week richten we de blik op de wereld van de wetenschap. En nemen we steekproefsgewijs de stand van het onderzoek op. Vandaag is de gast Gert Holstegen, neurowetenschapper aan de Universiteit van Brisbane. Hij weet wat er in het hoofd gebeurt tijdens een orgasme. En we gaan ook verder met onze serie Stadsgezichten. Deventer aan de IJssel, de Rode Donders bij Almere... de Haagse Poort bij de entree van Den Haag... Kasteelwijk de Haverlei bij Den Bosch... of de Oude en de Nieuwe Molen langs de A4 bij Leiden. Nederland kent veel unieke en ook herkenbare plekken. Uh, Eindhoven had vroeger één hoog gebouw en dat was de Katrienkerk. Uh -huh. Daarna kwam Philips en die heeft dit gebouw eigenlijk naast zijn fabriekjes neergezet. En dat was het hoogste gebouw van Eindhoven en dat is het dus jaren gebleven. Wie Eindhoven zegt, zegt Philips. En wie bepaalde altijd het stadsgezicht van Eindhoven? Right, Philips. Kijk maar mee. Surf naar de gids.fm. In de vier grote steden doen volgend jaar maart lokale seniorenpartijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals bijvoorbeeld OPA in Amsterdam. En ook in andere gemeenten willen ouderen meedoen met een eigen partij. En dat is weinig verbazingwekkend, want Nederland vergrijst. En de gemeenten krijgen meer taken op hun bordje wat betreft de ouderenzorg. Met het oog daarop zou in elke gemeente een lokale seniorenpartij... moeten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Waar of niet waar... Uh, niet waar. Zegt Jan Nagel. senator voor 50PLUS en medeoprichter van die partij. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom niet? Nou, uh, als dat nodig zou zijn, dan zou 50PLUS uh, in alle gemeenteraden meedoen. Maar wij vinden dat er uh, al zoveel goede uh, lokale partijen zijn... die uh, echt ook uh, ja, belangstelling hebben voor de ouderen dat dat uh, niet echt nodig is. Het staat ook in onze statuten dat wij lokale partijen ondersteunen. Maar niet in elke gemeente is natuurlijk een lokale partij. Uh, in, in praktisch alle gemeenten is een lokale partij. Uh, in, in veel gemeenten zelfs meer dan één lokale partij. En opgeteld bij elkaar zijn de lokale partijen de grootste partij van Nederland... Dus zegt u, daar kan je heel goed terecht eigenlijk als uh, stemmer... Hè, als je volgend jaar in dat stemhokje staat. Staat u dan die partijen ook met raad en daad terzijde? Uh, als iemand mij belt uh, om een advies, dan doe ik dat uiteraard. Het is niet zo dat ik een uh, adviesbureau heb. Maar uh, als je iemand kunt helpen, ja, waarom niet? Maar dat doe ik ook bij mensen van andere partijen. En waarom zegt u toch als 50PLUS, wij willen dit liever niet? Maar wij laten het dan bijvoorbeeld wel aan de leden, want dat zijn eigenlijk leden van 50PLUS, die zeggen, nou, wij gaan toch wat uh, ja, lokaal beginnen op dat niveau. Ja, ik denk dat je de zaak moet omdraaien. Uh, toen wij begonnen als 50PLUS... Uh, toen kregen wij veel mensen die uh, lid waren van een lokale partij. En mensen van een lokale partij kunnen landelijk nergens terecht. En dat kunnen ze wel bij 50+. plus. Dus om een voorbeeld te geven. Uh, we hebben een voorzitter in Utrecht en die heeft zijn eigen seniorenpartij in Nieuwegein... maar die doet al drie of vier verkiezingen mee. En een ander statenlid, die heeft ook een eigen lokale partij... en die doet ook al drie of vier verkiezingen mee. Dus dat bestaat allemaal. En per plaats moet men maar uitzoeken... of er behoefte is aan een dergelijke partij of niet. Zou uh, het misschien ook angst kunnen zijn als 50PLUS... dat er bijvoorbeeld als u mee gaat doen mensen komen... die toch niet helemaal geschikt zijn om bijvoorbeeld... Uh, in een gemeenteraad te gaan zitten? Nou ja, dat heb je met een nieuwe partij altijd. Dat heb je ook als je nieuwe lokale partijen opricht. Maar omgekeerd uh, zie je ook dat in bestaande partijen... denk ik maar eens aan uh, GroenLinks bij de laatste verkiezingen... Ja. meneer Dibi, die ook grote onrust maakte. En uh, ja, Job Cohen moest in de Partij van de Arbeid een korte tijd ook het veld ruimen. Uh, in alle partijen komt dat voor. Dat, dat is uh, bij de politiek, dat is geen uh, stilstaand water. Daar moet je attent op zijn en dan moet je goede banen leiden. Mocht nu toch blijken dat uh, gemeenten, of eigenlijk de lokale partijen, ja, toch misschien niet helemaal kunnen bolwerken? Want gemeenten krijgen een hoop taken erbij. Hè? Die, die krijgen echt uh, zaken vanuit het Rijk, zoals bijvoorbeeld uh, de ouderenzorg, langer thuiswonen, WMO. Als u toch denkt: van, ik denk niet dat ze het aan kunnen, is er dan toch een kans dat nou ja, 50 Plus wellicht toch mee gaat doen? Nee, 50 Plus heeft en in zijn statuten. En in een congresuitspraak bevestigd dat we niet meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Het is echt uitgesloten? Dat is echt uitgesloten. Volgens een opinieonderzoek van Maurice de Hond uh, is slechts 34% van de 50-plus stemmers straks ook echt van plan uh, naar de stembus te gaan op 5 maart. Baart u dat zorgen? Uh, nou ja, de gemeenteraadsverkiezingen zijn nog ver weg. Uh, we hebben het ook gezien bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Toen kwam op een gegeven moment opeens boven water drijven. Uh, wordt het Rutte of wordt het Samson? En de mensen hadden niet door dat het allebei zou worden. Maar uh, dat vergrootte de opkomst. En als er volgend jaar tegen de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, bepaalde uh, problemen spelen die ouderen raken... dan denk ik dat uh, de opkomst wel eens een keer vergroot kan worden. Maar het is inderdaad nog ver. Uh, het is nog een eentje weg. Hartelijk dank, Jan okay. Nagel, medeoprichter van 50PLUS. Oh, close to me. De komende twee weken spreek ik iedere dag met een wetenschapper... over zijn of haar onderzoek. En vandaag beginnen we met seks en dan specifieker het orgasme. Aangeschoven is Gert Holstegen, neurowetenschapper... aan de Universiteit Brisbane. Goedemorgen. Um, al jaren bent u bezig met het onderzoek naar het orgasme... en wat dan eigenlijk ook in onze hersenen gebeurt... Waarom bent u zo geobsedeerd daardoor? Nou, dat is eigenlijk ontstaan, en ik heb dat helemaal niet zelf bedacht. Maar het is eigenlijk over mij heen gekomen... Eh, doordat wij, ik veel proefdieren heb gedaan, veel, veel werk op katten. En daarin kwamen al die systemen naar buiten... waarvan we eens niet wisten, wat is dit, een vredesnaam? En toen bleek achteraf dat het ene systeem was het systeem... wat te maken had met het plascontrole... En dat, bijvoorbeeld dat waren systemen die uit de hersenstam kwamen. En helemaal door het hele ruggenmerg heen. Dus, dat is heel lang. Dus het hele ruggenmerg doorlang. En aan het einde onderin het ruggenmerg terecht kwamen. En dan bij die cellen. Dus bij die neuronen, de zenuwcellen. Die dan vervolgens naar de blaas gingen enzovoorts. Dus u onderzocht eigenlijk katten. Om te kijken hoe hun bijvoorbeeld systeem En ook het zindelijk worden werkte. Nou zelfs dat is mij overkomen. Oh. Wij, wij keken alleen maar naar hoe de hersenstam. Het ruggenmerg controleerde. En toen kwamen deze, uh, deze er specifiek uit, als heel speciale uh, verbindingen... die anders waren dan de rest van al die verbindingen. En toen zijn wij daarop verder gegaan. En uh, eerst was het, het uh, plassen. Toen hoorde ik van iemand in 1980, ik kan nagaan hoe lang geleden alweer... Uh, dat, uh, dat, dat zij hadden ook onderzoek gedaan op slaap, totaal wat anders. Maar zeiden ze als we dan iets verder naar een opzij gingen... met een lezing maken, dan, uh, dan, dan konden, die mensen, die konden die katten niet meer plassen... En toen hoorde ik zo, verrek, dat is het dus. En toen ben ik dus daarmee verder gegaan. En uh, wel precies nage, uh, nagezocht. In Rotterdam hebben we dat toen nog gedaan. En uh, toen hebben we werk gedaan, ook met stimuleren en alles en zo. En het klopte precies, het, uh, enzovoorts. En toen dacht hij, wat op katten uh, van toepassing is... zou ook wel eens op mensen van toepassing zijn. En dat hebben we he? gedaan. Daarna hebben we dat gedaan. En uh, in, in de negentiger jaren. En toen uh, hebben we gezien... Met, nou, dat kan nu met mensen, hè. vroeger kon dat helemaal niet... maar nu met neuroimaging heet dat. Dus met, met scanners, met MRI-scanner... in dit geval bij ons met de PET-scanner... Uh, hebben we gekeken naar mensen die dus plasten... en die lagen dus in, een, in de scanner. En dan vroegen wij dus of ze, uh, of ze konden plassen op dat moment. Nou, Je kunt je iets voorstellen, de helft kon het en de andere helft kon het niet. Is heel lastig soms, Hè? ja. Je kunt me voorstellen dat je daarin zit, dat is niet zo simpel. Dus daar hadden we ook van tevoren al gedacht, Met de helft kon het dus wel. En dan konden we dus zien dat diezelfde centra... die we dus wisten hoe dat zat bij katten, dat het bij mensen ook zo was. En toen dacht u, goh, dat werkt dus eigenlijk zo bij mensen. Maar dan hebben we inderdaad ook nog dat andere systeem... dat dus bijvoorbeeld zorgt voor, voor stimulatie, voor het orgasme. En dat zou ik ook wel eens willen onderzoeken. Precies. Nou, en daar was weer een ander... ook weer zo'n lang, heel lang systeem, wat ik net al van zei. Maar ja. weer een ander systeem. En dat dus ervoor zorgde dat katten dus die speciale houding... Aanname uh, bij uh, als zij seks hebben. Het is een heel specif specifieke houding, zonder dat uh, is er geen seks bij katten mogelijk. Dus alleen die houding dan, dan kan het, zowel mannetjes als vrouwtjes. En we hebben het ook gezien: als je dus dat systeem als het ware doorsnijdt, dan, uh, dan wil een vrouwtje wel. <laughs> Maar uh, een mannetje kan doen wat hij wil, maar het lukt niet. Het, het Technisch lukt dit niet. En normaal doet hij een paar seconden erover dat hij erop zit. Hè, en dan is het een, na een kwartier, denkt hij nu is het wel goed. <laughs> Klaar. <laughs> ja, dat lukt dus niet. Maar dat is een technisch, het is dus echt een hardware systeem. En toen hebben we dus inderdaad op dezelfde manier gedacht: van, uh, hoe zit dat nu ook weer bij mensen? Want het is, blijkt dus gewoon echte hardware-systemen te zijn... die dus dit soort dingen als het ware regelen. Nou, dat is wel heel bijzonder. En wat doet u dan uh, bijvoorbeeld bij, bij het hoofd van een universiteit... dat u dan aanklopt en zegt... goh, ik zou eigenlijk graag eigenlijk wel onderzoek willen doen naar hoe het orga orgasme werkt bij mensen... en wat er dan ook in het brein gebeurt. Mag ik een zak geld? Gaat dat zo? Nou ja, nou, geld hebben we nooit gehad. De, de, de afdeling nucleaire medicijn heeft dat allemaal zelf betaald. Dus wat dat betreft heb ik geen enkele klacht daarover. Maar. Uh... Uh, maar uh, wij, hebben dat wel, wij, uh, wij mochten het wel doen. En toen hebben we dat ook gedaan. En dat was een van de weinige studies, misschien wel de enige studie van mijn leven... waar het makkelijker was dan ik van tevoren dacht dat het zou zijn. Want u heeft proefpersonen nodig dan? Precies. Nou, en uh, kun je daar überhaupt proefpersonen voor krijgen? Willen mensen dat wel? Nou, dat viel dus heel erg mee. Want u vraagt eigenlijk mensen, om het zo te zeggen, of ze voor u willen klaarkomen? Ja komt het eigenlijk op neer. Maar toen dachten we van, nou, hoe gaan we dat nou doen? Kijk, ze mochten dit niet zelf doen. Dus geen masturberen of een zelfbevrediging. Want dan krijg je hele andere handbewegingen of wat dan ook. En dat, dat moet natuurlijk niet, dan krijg je ver ver verwarring in wat je ziet. Dus dat mocht niet. Dus je had nou, er twee nodig? Toen dachten we, nou, we gaan dat ook niet zelf doen... Dus, uh, dus met andere woorden, uh, we moeten iemand anders doen. En dat was eigenlijk de simpele op oplossing. Is gewoon uh, een stelletje. Hè, die gewoon bij elkaar leeft. Of een man of vrouw, getrouwd of niet. Dat doet niet toe. En, uh, en die kun je ook van tevoren oefenen. Want je moet wel met je hoofd stil liggen in de scanner. Dus dat is in dit geval, normaal is er niet zo'n probleem. Maar in dit geval is dit wel een probleem. Kun je je iets bij voorstellen. Maar het, het was dus makkelijker dan ik ooit gedacht had. En, uh, en dus, uh, we kregen het behoorlijk veel mensen die, waar, waarbij dat dus lukte. En dus, uh, nou ja, het resultaat was dus dat je dus kon zien. En ook dan kreeg je weer allerlei resultaten die dus, uh, ja, ja, die toch bijzonder waren. Omdat, uh, en wat het bijzonderste was, vond Want ik... Want u kijkt eigenlijk in het hoofd wat ja, er gebeurt op ja, het moment dat iemand ja, een orgasme krijgt. Precies. Dat leest precies, u af. Precies. En uh, precies. wat zag u? Nou, het, het meest bijzondere is dat, althans het sterkste effect was. Zeer recent heb ik nog iets, dat ga ik nu zo vertellen. Maar in uh, het, het, algemeen, het algemeen is het zo dat je dus je uh, moet jezelf als het ware laten gaan. Met andere woorden, er is een hele grote deactivatie. Dus het minder maken van die gebieden waar links, temporaal is dus een moeilijk woord. Maar dat dus, dan gaat amygdala en de insula enzovoort, die gaan down. Dat zijn, de, dat zijn de dingen die, die jou uh, heel attent maken. Bijvoorbeeld, uh, wat moet ik morgen uh, doen of vandaag of, of, of vanmiddag? Of ik moet een, een belangrijke zo en zo. Die dingen die, moeten die gaan omlaag bij je als het lukt. Als het niet lukt, gaat het dus niet omlaag. He, dus daar kun je dus zien, dat verschil. Dus met andere woorden... Dus als het te druk is in je hoofd... lukt het ja. je eigenlijk niet om een ongeluk te krijgen. Precies. En dat is inderdaad ook het probleem. We hebben nog een, een, een, een werk gedaan... voor een, een farmaceutische firma... Farm, uh, Beuringer Ingelheim. En daar hem, hebben wij dus gekeken naar vrouwen... met HSDD, Hypoactief Sexual Desire Disorder. Dus Engels. Maar dat betekent dus vrouwen die dus moeite hebben... om seksueel opgewonden te raken. Ten opzichte van gewone vrouwen... En uh, de reden was dat, dat zij hadden iets gevonden... Wa wa wa wa waardoor die vrouwen daarmee opgewonden werden. Toevallig hadden ze niet... Op... Naar gezocht. Maar dat hadden ze gevonden. Vloeibanserine heette dat middel. Hoe dan ook. Uh, en wat wij vonden was dat die vrouwen die dus HSDD uh, aan, aan lijden. en daar zelfs mee naar de dokter gingen: van ik heb dit probleem. En zo. Dus echt, echt een probleem. Niet een gezond, een uitgevonden probleem of zo. Maar echt probleem. 20% van de vrouwen heeft daar, pro, heeft daar problemen mee. En. Uh, dan zie je dus dat die verhouden, dat deactivatie, dus dat verminderen van, van dat alertheidssysteem, om het zo maar te zeggen, dat doen ze niet. Dat lukt ze niet. Dat lukt ze niet. En dan krijg je dus. Uh, in dit geval vroegen wij dus om te kijken naar een, uh, een film. Uh, erotische films voor vrouwen. Een speciaal soort films zijn dat. En, uh, en daar keken ze naar. En dan zie je de gewone vrouwen. Die zie je dat allemaal heel erg sterk deactief worden. Links in de hersenen. En rechts is het. Want het gaat om je zelf, die eigenlijk plat wordt gelegd. Ja, ja voor, met name prefrontaal en temporaal. En niet zozeer occipitaal. Hoewel, nou ja goed, ik ga daar niet in detail op in. Want links zitten echt de dingen waar je aan moet denken. Van ik moet morgen inderdaad ja. bijvoorbeeld die boodschappen doen, het lezen, het schrijven, het precies. denken. Dat zit voornamelijk daar. Precies. Okay. Ja. Dus uh, actief zijn, hè. dat je actief Terwijl uh, rechts zit, uh, zit de emotionele verwerking. En die en... wordt denk ik dan wat actiever. En die wordt actiever, klopt. Zo zit het precies. Ja. En die vrouwen die dus dat probleem hebben, u, u liet ze die film zien. En het bleek eigenlijk dat die linkerkant uh, voortdurend alert bleef, eigenlijk. Ja. Exact. Alert, ja, die, die veranderde niet. Die, die bleef zoals het ook bij. daarvoor het dan met rust, hè? Dus eerst gewoon lig je erin en verder niks. En dan do, word je gekeken naar enzovoort. Nou, dat verschil dat, uh, was dus heel sterk bij gezonde of gezonde, ook normale vrouwen. En die was dus heel. Sterk, dat, was, dat verschil, dat, dat, dat deactivatie, zagen we vrijwel niet. Uh, bij vrouwen ja op bepaalde plekken weer wel, maar goed, dat is de. De, de, maar de grote deactivatie was er niet, bij Hoe die kan vrouwen. Dat? Nou, die zijn op een of andere manier zijn ze te gespannen. Om welke reden? Kijk, dat kan natuurlijk heel verschillende redenen zijn. Maar die, die, die worden niet ontspannen als ze dus, als je iets van seksuele dingen ziet, nou dan kijk maar zo'n belangrijk seks is in de hele maatschappij in het algemeen, dat is gewoon zo. Maar zij worden daar niet door, alsof het niet iets ontspannends is, iets, iets prettigs is. Ja, waarom dat is, dat zal bij vrouwen waarschijnlijk verschillend zijn. Want ik kan me ook voorstellen dat een doel is van uw onderzoek: dat u zegt van nou, ik weet dit nu en nu ga ik ook proberen dat te veranderen. Kan dat überhaupt? Uh, nou, dat kon dus met dat middel. Dat dan middel? Ja, ja, maar dat middel, dat is interessant. Dat, middel, dat ze heeft onderzocht voor de farmaceutische ja, dat, fabrikant. Dat, dat middel, dat Burger Ingelheim uit Duitsland... heeft dus dat aangevraagd in Washington D.C., uh, in, in Amerika... of ze dat mochten gaan gebruiken. En toen uh, is daar een hele discussie over ontstaan... in de Washington Post en de New York Times en enzovoorts. En uh, daar heel veel mensen waren daar tegen. Dat vrouwen, dat, het ging niet over het of wel of niet werkte dat middel, want dat werkt wel. Maar waar het om gaat is, mogen vrouwen dit wel gebruiken. En toen uh, is eigenlijk dat de belangrijkste reden geweest, want toen ze, waren ze bang in Duitsland, dat ze dus uh, he, de, de, de, de Bijbelbelt was daar dus tegen, en die uh, heeft dus, uh, toen dachten ze, nou we gaan hier niet mee verder, want als we dat gaan doen, dan gaat die Bijbelbelt zeggen alles wat van Beurden in Ingelheim is, gaan we niet meer kopen. Dus ook uh, diabetes-dingen en allerlei andere dingen. Dus de fabrikant zag zich eigenlijk gedwongen en genoodzaakt uh, het middel weer van de markt te halen? Ja, u, want dat was de, de, de reden. Dat was de reden. Ja. Dus dat was vast wel een politieke toestand. Dus dat was jammer, want wij wilden dat volgende uh, onderzoek... dus dat middel echt vergelijken met mensen die het niet namen... wel namen placebo enzovoorts. En, uh, en, maar dat ging niet door, want ze stopten ermee. Dus Zo kan aan. het probleem van, van de vrouwen die dat inderdaad hebben... 20% zegt u, hey, u heeft daar moeite mee... kan ja. die angst niet loslaten uh, ja. om ook van seks ja. te genieten... Ja. Ja. Um, ja. die kunnen dus dat eigenlijk goeie... zonder dat middel niet geholpen worden? Nou ja, ik weet niet of er andere middelen zijn, daar gaat het niet om. Maar, maar waar het om gaat is dat men dus vindt... men is dus de bijbelbeeld en een heleboel mensen, politiek, dat vrouwen het überhaupt niet mogen hebben. Daar gaat het dus om. Maar het, het, in principe kan het dus wel uh, met dat middel iets aan gedaan worden. Absoluut, ja. Um, waarom is die angst zo negatief? Omdat, dat is wel grappig, goede vraag... dat is omdat uh, als jij... Laat ik het zo zeggen. Vrouwen die uh, plotseling in een concentratiekamp worden opgenomen... die stoppen onmiddellijk met menstrueren, dus ook met ovuleren. Waarom? Omdat ze moeten overleven uh, als individu. Het, het, het product van seks, is dus offspring, enzovoort... heeft geen kans als je nauwelijks zelf kunt overleven. Dus dan gaan de hersenen gaan dus dat uitschakelen. Dat doen ze automatisch ook. Ja. Ja, dat gaat automatisch. Zij zeggen eigenlijk: van, je moet eerst zelf overleven. Precies. En dan kan je daarna wel kijken of je überhaupt jezelf overleeft. Ieder praatje waar ik houd, ook al gaat het over, over, over postale dingen, wat dan ook. Ieder praatje waar ik houd, begin ik altijd met twee dia's. De hersenen hebben twee functies, of uh, twee doelen. Of, uh, namelijk uh, overleving van het individu als eerste. En overleving van de soort als tweede. Dat zit er als hardware ingebouwd. Gewoon, dat is, dat is hun het doel van de hersenen. En that's it, that's all. Dat That's That's, is al. Er is helemaal niks. Mensen die zijn hogere dingen zijn. vergeten, dit is alles. Dit is maar het is niet zo simpel om dat voor elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk een tweede. Maar dat is zoals het gaat. Dus op het moment dat dus de situatie zo gevaarlijk is. dat eventueel seks en het opspringen. het resultaat daarvan. Dat, dat die dus uh, geen kans heeft, dan wordt de zaak afge afgezet. Werkt dat bij mannen ook zo in het hoofd? Ja, ik heb nooit gehoord uh, in hoeverre uh, mannen in, in, in dit soort gevaarlijke situaties... Uh iets uh, nog, nog doen aan seks of zo. Dat weet, dat weet ik niet. Ik, ik heb het over echte situa gevaarlijke situatie. En niet een beetje een flauwekul situatie, maar echte situaties. Uh, oorlog en, en, bijvoorbeeld. Maar, maar ik kan me voorstellen, als ik naar mezelf kijk... maar ook dat ik niet onmiddellijk met seks denk... als ik uh, voor de auto weg moet springen... of, of, of, of, of een andere gevaarlijke situatie zit. Dan heb je andere dingen aan je hoofd. En, en dat is wet 1 en ik ga het voor wet 2. Dus uh, wat dat betreft, is die blauwdruk... bij mannen en vrouwen uh, in grote lijnen... hetzelfde toch wel te noemen? Helemaal hetzelfde. Wat, wat ik net ontdekt heb. <laughs> net ontdekt, ja, het is helemaal hetzelfde. Het is niet te geloven. En dus vrouwen en mannen zijn veel meer gelijk nog dan je ooit, ooit denkt. Hè? Maar wat wij dus net ontdekt hebben. En dat komt omdat we nu, nu, met een nieuw computerprogramma. Hebben wij uh, gekeken naar hetzelfde materiaal. Wat we dus al in 2003 en 2006 hebben gepubliceerd. En uh, daar hebben we gekeken. En dan nog beter gecorrigeerd voor hoofdbewegingen. In dit geval erg belangrijk. Ja. En wat zagen wij? Dat de, de, het systeem... wat ook het plassen doet... van, van, van die hersenstam naar beneden toe... en wat helemaal gecontroleerd wordt... door emotionele centra daarboven. Heel sterk gecontroleerd. Logisch, je gaat nu niet plassen... Dat is ongeveer het somsje. Dat is niet de bedoeling. Eh, precies, nee. dat is vervelend wat je kan doen. Maar daar hoef je niet over na te denken. Maar nu staat het wel op tilt. Hè? Dat gebeurt dus niet. Ook al heb je een volle blaas. gebeurt nu niet. Nou, datzelfde systeem doet dus ook... Dat hebben we dus net gezien. Hebben we hebben net, net een proevenvermogen binnengekregen... van de publicatie waar het in, in komt te staan. Is dat, uh, voor de Journal of sexual medicine... is namelijk dat hetzelfde systeem... ook uh, uh, ejaculatie en... Uh, en een orgasme bij vrouwen doet. Exact hetzelfde. Nou, hetzelfde systeem, ja. Natuurlijk niet dezelfde cellen. Nee. Hè, maar wel hetzelfde systeem. Wat dus van boven naar beneden helemaal door het ruggenmerg heen gaat... en naar beneden terechtkomt. En dan zegt dus nu bijvoorbeeld... Uh, nou, wat je, dus, wat je dus meemaakt is dus... als je aan het einde van de orgasme, het toppunt... dat je dan je, je, je pelvic floor, je, je bekkenbonen gaat samentrekken. En op het moment dat dat gebeurt, dan, dan, dan gaat het niet zo van... nu ga ik mijn bekkenbonus samentrekken. Dat gebeurt dus gewoon aan het eind. En bij mannen en vrouwen gebeurt dat gewoon. Het gaat dat, vanzelf, omdat dat ja, wordt aangestuurd door hersenen. Ja maar, ja, maar ook niet, on, niet willekeurig. Dat, het is gewoon een systeem dat wat zichzelf uit zichzelf gaat, om het zo maar eens te zeggen. En dat hebben we nu ontdekt, dat dat dus ook het, diezelfde systemen zijn. Dus die, die, die, de bekkenbodemspieren gaan samentrekken... door een apart groep cellen in de hersenstam die dat regelen. En dat, is bij, en dat hebben we ook gezien bij, bij, bij mensen die dus, die dus moesten plassen... en die dat niet konden. En die dus ook niet tegen hun wil in, want ze dachten daar niet voor niks... Eh, toch hun bekkenbonenspieren aangetrokken hadden. Want ze, ja, dat het te onveilig was met, met dat plassen. En dan zie je hetzelfde systeem. Dat is echt fantastisch. Alleen maar weten we dit dankzij ons, ons werk op, op katten. Dus anders hadden we het nooit geweten. En u blijft nog wel even bezig met dat werk? Nou, u merkt het. Het is een fantastisch werk. Het is nog niet voorbij wat nee, dat nee. betreft. Hartelijk dank, Gert Holstegen, neurowetenschapper aan de Universiteit Brisbane. Half twaalf geweest. Hey. Hier is Dorad Megens met het NOS Journaal. De burgemeester van Vlissingen heeft teveel gedeclareerd voor dubbele woonlasten. Blijkt uit een memo van de gemeente dat in handen is van de regionale krant, de PZC. Burgemeester Roep moet bijna 4500 euro aan de gemeente terugbetalen.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 Sinds dit weekend gelden speciale veiligheidsmaatregelen voor Amerikaanse doelen in het buitenland. 19 ambassades blijven nog de hele week dicht. En in Los Angeles is een man opgepakt die met opzet op een groep mensen zou zijn ingereden op de promenade van Venice Beach. 38-jarige verdachten melden zichzelf bij de politie. Bij die aanrijding kwam zaterdag een Italiaanse van 32 om het leven en 11 mensen raakten gewond. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. John Bakker met de verkeersinformatie. Met de files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij knooppunt Batadorp, 3 kilometer. Op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Leerdam, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Het heeft te maken met een ongeluk op de rijbaan richting Gorkum. Er staat tussen knooppunt Dijl en de afrit Arkel, 9 kilometer. De wegen staan nog altijd helemaal afgesloten. En de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... is bij de Vlakentunnel helemaal dicht... Voor de Vlakentunnel 9 kilometer file. Dit is de Gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen hoe stadsgezichten tot leven komen op de radio. Hier is Ket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 Onze verslaggevers zijn dagelijks onderweg en zien al die stadsgezichten aan zich voorbij trekken. Deze zomer staan ze stil bij die opvallende plaatsen waar ze normaal voorbij razen. Vorige week hoorde u al over het aanzicht van Deventer vanaf de IJssel... de nuance-schoorsteen bij Utrecht en de woonkastelen bij Den Bosch. Vandaag is verslaggever Jan Peels in Eindhoven. Als je met de trein tegenwoordig Eindhoven binnenkomt, dan kun je er niet omheen. Je loopt het station uit naar de rechterkant. En daar staat hij, de Lichttoren. Een zevenhoekig gebouw met daarbovenop Philips natuurlijk. Want ja, eh, dat is natuurlijk oorsprong, eh, Jos Huiske. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Echt Eindhoven. Al sinds 19... Wat was het? 21. 21. Samen met uw zoon heeft u een uh, cultuurhistorische bouwbureau... om het zo maar even Bureau, te zeggen. En, ja. uh, hij weet dus alles van de historie van Eindhoven... als het gaat om dit soort uh,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 Of je nou van die kant of van die kant van de spoor komt, maakt niet uit. Alle kanten, je ziet die toren meteen. En vroeger zeker in het donker, omdat die fel verlicht was. Er kwam licht uit. We komen nu uit de richting van de station gelopen. Vroeger was het ook zo dat hier ja, de doorgaande weg was. Als je van Amsterdam naar Maastricht uh, moest, dan kon je er niet omheen. Over de weg dan kwam je hier van de Demer af en ging je rechtdoor naar de Bosdijk toe. En dus kwam je hier vlak langs, dat klopt... Hoe kunnen we het het beste omschrijven? Het is natuurlijk een enorme kolos. Wit met daarbovenop die toren waar in het verleden altijd licht uitkwam, Ja, dat is een testlaboratorium geweest van Philips om hun lampen te testen. De kleuren die ik nog ken uit mijn geheugen, dat is het oranje-achtige ja, oranje licht... wat heel fel eruit kwam en wat je dus ook meteen van een hele grote afstand kon zien. Dat was Eindhoven. Een lichtbaken? Een baken, ja. Een soort, soort vuurtoren bijna? Ja. ja Oké, okay, want dan komen we inderdaad op de historie. Want hoe is dat gebouw hier, die lichttoren, ooit terechtgekomen? Het Philips fabriekje het oude, dat stond in Eindhoven aan de eigenlijk, eh, Vrijstraat, aan de achterkant, bij een grachtje. En dat grachtje was de grens van Eindhoven. Ja, want even voor de duidelijkheid, wat we tegenwoordig Eindhoven noemen, dat is eigenlijk een bij elkaar geraapt uh, aantal dorpen. Hè? Want we staan nu in Eindhoven, maar aan de andere kant van de weg, waar dat, dus die lichttoren staat, dat is eigenlijk een ander dorp. Uh, ja, Eindhoven is de stad Eindhoven. 1232 stadsrechten. Ik zeg het er maar altijd bij. Ouder dan Amsterdam. Veel mensen weten dat niet. Maar goed, in 1920 groeiden ze echt uit hun vestje. Daarvoor al. En hebben toen gezegd: we gaan alle dorpen hieromheen annexeren. En om een idee te geven van de grootte van de stad. De oppervlakte van de stad Eindhoven was 1% van wat er nu in het totaal is. 1% met andere woorden. Het was eigenlijk een soort heel klein dorpje in een grote gemeente. Je zou het bijna geheugje moeten noemen. Ja, het maar was... het had dan het stadsrecht om het heen, had een de andere reden. Ja precies. Okay, maar even terug naar de lichttoren, want die staat dus eigenlijk niet in Eindhoven. Nee, die staat in strijp. Er is eigenlijk wel bekend dat Philips en de stad Eindhoven altijd jarenlang ruzie hebben gehad. Ruzie oh. hebben gemaakt ja, over... Uh, mogen wij hier bouwen, mogen we iets doen, wat kost ons dat? En ze zaten Philips naar dwars. Terwijl Eindhoven zelf de plicht had om woningen te bouwen en dat soort zaken, hadden geen geld. Dus dat ging niet door. Philips had wel geld en die bouwde dus wel woningen voor zijn mensen. En ja, die competentiestrijd is er lang geweest. Want als je kijkt naar, uh, naar zo'n gebouw, ja, het is een hele onlogische plek. Als je het nu ziet, midden in de stad, zo'n enorme koelos, zo'n fabrieksgebouw. Ja, precies. precies maar het is, het is in feite alweer een klein gebouw geworden. Als je ziet wat er omheen staat. Het, het schiet als palast de grond uit. Zeg maar. Dus, uh, maar het is ook wel leuk om te vertellen dat rond 1920 uh, stond er in, uh, in Moskou ook een uh, postkantoor. En het lijkt, nou ja, met een beetje fantasie, ook wel een beetje op dit gebouw. En dat is eigenlijk de vraag van waar komt dit gebouw vandaan? Nou, ik heb begrepen, uh, Dirk Rosenburg was de huis Architect van Philips die heeft eigenlijk al die gebouwen, die fabrieksgebouwen bedacht. Ja, he? dat klopt. In het begin was het uh, Beltman voornamelijk Die heeft dus uh, meerdere gebouwen gemaakt. En Rozenburg heeft eigenlijk de toren gemaakt. Okay. En die was ook een mooie toren om in de oorlog te beschieten. Ja? Dus de Engelsen hebben dat goed gedaan, ja. Is dat gelukt? Dat is niet gelukt, want ze hebben helaas een meter of 300, 200 daarnaast gewikt. En hier het gebied van de Demer volledig pot dat was Het een... winkelcentrum eigenlijk, ja, dat zie je ook wel een beetje aan de bouw die er nu staat. Dat is allemaal 55, nieuw, hè? 55, ja. Een beetje gedateerd Lelijk eigenlijk toch? Of nee, zeg ik dat verkeerd? dat mag je helemaal niet oh. zeggen natuurlijk. Als je het goed gaat bekijken, zijn het zulke mooie pandjes. Is het echt waar? Je Jaren vijf in je heel stijl. Nie in heel Nederland zie je het niet meer. Aan één stuk door alleen maar dit soort werk. Maar fijn, dit was helemaal gebombardeerd... terwijl ze eigenlijk dat hadden willen raken, die grote Precies, lichttoren. Ja, en dat hebben ze ook wel geraakt, maar veel te weinig eigenlijk. Er zijn wel oorlogslachtoffers gevallen van Philips. Ja. Ja. Maar hier zijn er... Nou, ik weet niet hoeveel honderd gestorven gewoon. Alleen maar door een verkeerd bombardement. Ja, als je er wat dichter naartoe loopt, dan moet je om een groot uh, nieuw glazen gebouw heen. De Blob heet het, geloof ik. Het is wel jammer want de aanblik is ineens helemaal veranderd. Ja, dat klopt inderdaad. En ze hadden ook van tevoren gezegd, het zou een glazen gebouw worden. Maar je ziet het, er zit wel wat glas in, maar je kunt er ook niet even reinkijken. Een hele grote kunststof En natuurlijk van binnen ook allemaal vloeroppervlak. Dus ja, het verpest een beetje het aanzicht van het eindhovense icoon, zeg maar. Dat is toch te licht, hoor dan. Maar dan gaat het dus over smaak. Je kunt er van alles van vinden van zo'n glazen Blob gebouw. Een grote Plumpunning vlak voor dat gebouw. Als we even naar de, de, de lichttoren zelf kijken. Voor een fabrieksgebouw. Ik vind dat er best wel veel uh, details in zitten. Ja maar ga eens naar Amerika. In New York of wat dan ook. Dan heb je ook heel veel van dit soort gebouwen. En dat was allemaal 1910, 1920. En toen keken ze nog naar details. Alleen al die zevenkant maakt het bijzonder. Maar ook allerlei versieringen. Klopt, uitsteeseltjes enzovoort. Het gebouw zelf is aan, op de begane grond eigenlijk in een driehoek gebouwd. Ja? De driehoek zie je een driekant, laat ik het zo zeggen, die aansluit aan de twee wanden. Daarboven heb je de toren en die is zevenhoekig. Daar zit een zevenhoek in. Ja. En als je kijkt inderdaad naar de kleine details, zoals Beltman daarachter gemaakt heeft met kleine torentjes. Uh, Daarboven die lichttoren met kleine uisteeshultjes en... Ja, mooie vlaggenmassen zitten erop, uitstekende kleine ja, uh, vertrappingen als het ware. Ja, precies. En dat geeft gewoon een mooi beeld. En zo kreeg Eindhoven, de Eindhovenaar, in die tijd ook waardering voor Philips. Die zetten niet zomaar een kaal gebouwtje neer. Nee, dat wordt dan meteen een enorm... Aha, gebouwtje. het was PR, het was campagne. Tuurlijk is het PR, want als jij uit Den Bosch komt... zie jij dit gebouw bijna staan, zachtje. Het is voorbij. Omdat er natuurlijk van alles voorgebouwd was, maar ja. dat was het inderdaad. Je ging naar Eindhoven en je kwam wat tegen. Je, je ziet het meteen. En ah. je wist ook meteen, H. Eindhoven, H. Philips, dat hoorden we elkaar. En tegenwoordig zeg je Philips, Amsterdam toch? Zijn Eindhovenaren er trots op? Ja, wat, die mensen die ik spreek wel, ja. En ik ben er blij, blij om dat de letters Philips nog op de licht te horen staan. Want inderdaad, wat Jos zegt, Philips is vertrokken naar Amsterdam... En uh, ja, het besef van Philips wordt hier alsmaar minder, hoor ik ook wel. En uh, PSV, of PSV zei ik, ja, ik, zeg, ik, zeg, ik zeg al wat ik wil zeggen. Philips en, en PSV, uh, Philips' hoofdsponsor, die zijn natuurlijk gewoon geworteld in Eindhoven. Maar als je inderdaad ziet, hè, mensen die, worden, die, uh, die komen te wonen op strijdpest. Die komen dan in het gebouw Anton. Wat was Anton? Wie was Anton? Niemand weet het meer. Dus het besef raakt langzaam weg en dat is toch wel jammer eigenlijk. En dan met de lift naar boven in... De lichttoren, ja, met Jacques Hock. Hij is van de woningcoöperatie Trudeau en belast met bijzondere projecten. Nou ja, als je het over bijzondere projecten hebt, dan is het dit wel, hè? Ja, het is een heel bijzonder project, ja. Het is natuurlijk toch het pareltje van de stad, hè? Wat we uh, getransformeerd hebben en daarmee aan de stad hebben teruggegeven. Zo voelt u het echt. Terug aan de bewoners. Ja, zo voel ik het echt. Want vroeger was het eigenlijk een soort vesting, een soort burg waar niemand in kon. Behalve als je bij Philips werkte natuurlijk. Maar nu is het helemaal open, openbaar en toegankelijk. We lopen door lange gangen heen. Waar gaan we naar op weg? Nou, we gaan naar een, naar een loft. Een, een woning die we hier gerealiseerd hebben. Die toevallig nu in de verhuur leeg staat. Die is opgezegd. En dan gaan we even binnenkijken. Zo. En dan komen we in een hele grote open ruimte... ...met een keukentje in de, Hans, in de, de muur. De van. Ja? Hans is? Hans van Vorne. Ja, het is een, een, een grote open ruimte die de, de bewoners vanzelf helemaal kunnen indelen. Hoeveel zijn er? Er zijn er in totaal uh, 117. Waarvan uh, de meeste hebben we verkocht. En we hebben er 28 in de verhuur. Uh, we zijn begonnen met... er. Uh, uh, ja, honderden containers met uh, gipsplafonds uh, en uh, binnenwandjes uh, uit te slopen. Want het was, uh, nadat het fabriek geweest is, is het ook... Uh, de enkele decennia lang is het uh, kantoor geweest. Nou, het was helemaal, heeft er allemaal uit moeten slopen, allemaal, uh, allemaal uitgesloten. Dan had u een hele grote open ruimte over waar uh, iedereen mee kon doen wat hij wilde, hè? Ja, in feite wel. We hebben het ook, de, het woongedeelte hebben aangeboden in kavels. Dus we hebben eigenlijk, zeg maar... Uh, uh, Tussen de structuur van het gebouw hebben we vlekken gemaakt en die hebben we te koop aangeboden. Net zoals je dat normaal in een weiland zou doen, maar nu dan in een gebouw? Precies. En je kan dus uh, uh, één uh, kaveltje van, uh, de kleinste maat is ongeveer 50 vierkante meter, kan je afnemen. Maar er zijn dat is dit mensen... ongeveer? Nee, dit is, een dit is de dubbele. Oh, 100. Uh, ja, pardon hoor. Ik ben heel slecht in schat, hè? Ja, ja. <laughs> uh, uh, maar uh, ja, er zijn ook mensen die hebben er uh, hele grote genomen. En zo hebben we het dus ook van, uh, van enkele honderden vierkante meters. En dat zijn en die hele duren. Dus die hele duren. Ja. Vond u het belangrijk voor Eindhoven? Ja, heel belangrijk voor Eindhoven. De, de, de lichttoren is natuurlijk toch... Zeg maar, een icoon in het omslagpunt van Eindhoven. Hè? Van, van, uh, van een, een zevental dorpen naar een, uh, naar een industriestad. Daar is dit altijd het icoon en de verbeelding van geweest. Dus vandaar ook dat wij het heel erg belangrijk vonden dat die ten eerste behouden bleef. Maar ten tweede ook dat hier een programma kwam waarmee je dit gebouw ook weer gaf aan de stad. En ondertussen lijkt het alsof u daar specialisme van gemaakt heeft. Want even verderop staat ook nog een groot uh, industrieel complex Met allemaal fabrieksgebouwen van Philips. Trijp S heet dat. Dat wordt ook weer helemaal ja, teruggegeven aan, ja. aan de bewoners. Ja, ja, we hebben daar, ik wil niet zeggen, onze hobby van gemaakt. Maar... Uh, is het, is, want ik kan me ook voorstellen, is het goedkoop om, om oude gebouwen op te knappen? Nee, het is net zo duur als nieuwbouw. Dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Hm. Het is lastiger. Dus je moet, er, je moet er wel de juiste competenties voor hebben. De juiste mensen voor hebben. En je moet er wel een, een gedrevenheid in hebben om het voor elkaar te krijgen. En na de lichttoren zijn we dus ook gestart met de transformatie van Strijp S. En daar hebben we een viertal van dit soort gebouwen staan. Ja, als je een lichttoren wil beklimmen, dan moet je natuurlijk trappen hebben. Ja, ja, ja, ja. Je krijgt echt het gevoel van een soort van, uh, vuurtoren waar je naar boven gaat. Het is een vuurtoren waar we nu naar boven gaan. Dan stad uitkijken. Dit is de plek waar... Uh... Die testopstelling destijds uh, hing. En heb je ook een prachtig uitzicht over, uh, over de stad. Je kijkt richting het station waar ik ja. in het begin vandaan gekomen ben. Ja, hier voel je wel ja. dat het je die al... iconische wagen er heeft. Hè? Exact. Hier voel je, zeg maar, als je, zowel als je binnen staat als je buiten staat, uh, uh, uh, dat hier Eindhoven gevormd is. En dat hier uh, tienduizenden mensen dagelijks uh, uh, hey, door, door, door de jaren heen of de honderd jaar heen... Zijn komen werken. Ja, dat en je, dat het dus ook naar de buitenwereld toe, naar, de, naar, naar buiten de stad als het ware, ja, die uitstraling het had. Het presenteert zich zo op die manier. Ja. Eindhoven was de Lichttoren. E, Jarenlang was het zo bekend: hè, op het moment dat je het torentje zag, dan was je thuis. En dat blijft dus. Ja, en dat blijft. Jan Peels was in de Lichttoren in Eindhoven, het aangezicht van die stad. <tog een lichttoren in Eindhoven>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 Bango Bang van Manu Ciao. Radio 1. De .fm. Het wordt een bijzonder concert. Aankomende donderdag in Dierenpark de Apenhul in Apeldoorn. En nee, dat concert wordt niet gegeven door apen, maar door jonge muzikanten van NJO, de Nederlandse orkest en ensemble academie. Op vier verschillende plekken gaan zij werken spelen van bijvoorbeeld Malcolm Arnold, Steve Reich en Johan Sebastian Bach. En dat is leuk voor het publiek, maar wat vinden de apen ervan? Voor vroege vogelsverslaggeefster Jeanette Paramor wilde Trio Cortado bij wijze van proef wel een stukje Malcolm Arnold spelen. Na afloop sprak Jeanette met klarinetspeler Jasper Grijpink. Jasper, ze applaudisseerden niet eens, hè? Ja, nou, volgens mij hebben ze aandachtig geluisterd. Dat wel, ja. Ze zaten allemaal heel nieuwsgierig naar jullie te kijken. Heb je ooit eens op zo'n gekke plek gestaan? Nee, dit is wel een van de raarste plaatsen waar ik ooit gespeeld heb, denk ik. Ik geef even naar de verzorger van de aapjes. Dat is uh, Sanne Geutjes. Hallo. Ja, ik heb heel goed staan kijken, maar eigenlijk uh, waren ze helemaal niet zo onder de indruk, hè? lijkt het wel. Nee, het viel inderdaad wel hartstikke mee. Ja. Ze waren heel erg nieuwsgierig. Je zag het wel. Je hoorde ook echt al wat piepjes toen ze begonnen met spelen. Nou, heb ik nog nooit gehoord van een concert... In de Apenhul, sowieso niet in een dierenpark. Waarom doen jullie dit? En dit is voor ons de eerste keer. We vinden dat wij als Apenhul echt een heel mooie podia zijn... eigenlijk voor zo'n mooi concert. En het is natuurlijk een mooie samenwerking dat we allebei uit Apeldoorn komen. Ja, maar jullie zijn een dierenpark. Wat ja. hebben de dieren daaraan? Voor de dieren, die hebben er natuurlijk niet heel veel aan. Alhoewel zo'n eerste oefening natuurlijk wel een heel mooie verrijking voor ze is. En het is ook wel weer spannend voor ze. Maar nee, ze zullen er niet wakker van liggen. Ja. Uh, voor onze bestaande bezoekers is het natuurlijk een heel mooie ervaring... maar ook misschien om nieuwe bezoekers aan te trekken. Want er komt een concert hè? aanstaande donderdag. Ja, dat is s avonds. en in vier verschillende soorten gebieden van ons park... zijn er groepjes met muzikanten te horen, mooie concerten. Dus niet alleen dit blazersensemble, maar wat nog meer? Bij de orang-oetans is er een ensemble ja. en op het Gorilla Eiland zal er een, uh, een mooi ensemble zijn. En bij een van onze restaurants is er ook een uh, concert. Tussen, tussen de Gorilla's? Nee, gelukkig niet. Tussen de Gorilla's die zitten veilig binnen. De spelers zullen dan op het eiland zitten en, en de toeschouwers die kunnen mooi op de tribune... Naar hoe van NEO, want daar komen deze muzikanten vandaan. Hè? Ja. Uh, ik hoor net op vier plekken wordt er muziek gemaakt. Maar hebben die daar nog over nagedacht van? Nou, die doodshoofdaapjes zullen wel graag naar Bach luisteren en die gorillas zijn misschien wat meer voor. Uh... Electric counterpoint? Of is dat uh, meer gewoon een ik, praktische overwerking? Ik denk overweging? meer dat het ook te maken heeft met de organisatorische en, en de productionele mogelijkheden. Sommige dingen kun je beter niet hier tussen de bomen doen. Andere dingen kun je beter wel op zijn plek doen waar de gorilla's normaal zitten. Want dan heb je echt gewoon een plat vlak, een, een ruimte die een beetje op een podium lijkt. Ik hoorde wel dat het jullie idee was om hier te gaan spelen, hè? Ja, vanuit de Enjo Muziek Zomer proberen wij altijd... om nieuwe en spannende locaties te zoeken... om klassieke muziek op een laagdrempelige en een makkelijk toegankelijke manier te laten horen. Dus we zijn altijd op zoek naar mooie locaties in Gelderland. En nieuwe samenwerkingen natuurlijk, want dat is wel heel erg iets wat bij deze tijd hoort. Maar dat is dan ook het mooie van deze samenwerking. Dat twee publieksgroepen hier naartoe kunnen komen waarvan de een niet gewend is om in een concertzaal te zitten... en de ander niet gewend is om naar Apenhul te gaan. Dus we hopen daar ook gewoon de wereld van bepaalde mensen wat het groter mee te maken. Ik verwacht eigenlijk hele spannende dingen, maar ze zitten alleen maar te kijken. En ja. te luisteren, hoop ik, voor de muzikanten. Ze zitten te kijken en te luisteren. Ik denk dat ze ook wel een beetje last hebben van de warmte momenteel. Dat ja. ze daarom wat meer ook hoog zitten, maar van bovenaf gewoon lekker genieten van de muziek. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze hier in een grote kring om de muzikanten heen zouden gaan zitten... Af en toe elkaar een beetje zo aanstoten Aan... van, uh, hé, mooi hè. Maar dat doen ze niet. Eh, dat doen ze niet. Het zijn toch echte boombewonertjes. En vanuit de boom is een veilige plek voor hun om toeschouwer te zijn. Op de grond is dan toch een beetje te veel van het groeien. Ze we ze een beetje lokken van, hè? Ja. Normaal gesproken hebben we wel echt gezette voedertijden. Maar ik denk dat dit wel zo bijzonder is dat we wel een uitzondering kunnen maken. En met je lekkere meelworm. Oh, ze leven ja, nog. Ze leven nog, inderdaad. Oh, het moet altijd levend zijn. Ja. Anders vertrouwen of de het de niet... En dan strooien ze lekker uit en dan kunnen ze ernaar scharrelen. Even kijken wat ze gaan doen. Even kijken wat ze gaan okay, doen. Nou, succes. Ze hebben echt wel aandacht voor die meelwormen, hè? zie ik. komen ze toch op af. Ja, meelwormen is echt een lekkernij voor ze. En daar komen ze zeker wel op af. Het is ja. best wel spannend voor ze nu. Ja. En dan op de grond te gaan, terwijl er ook nog een... Nou, een klein concert wordt gegeven, maar ik zie dat de dappersten echt uh, wel richting grond komen. Volgens mij mogen we wel de conclusie trekken dat doodshoofdaapjes in ieder geval niet erg muzikaal zijn. Ik denk dat dat uh, juist juiste conclusie is. Een bijzonder concert in de Apenhul in Apeldoorn. Het avond aan avond barbecue. Dat zwartgeblakerde vlees komt zo langzamerhand de oren uit. En het tv-aanbod deze dagen dreigt de zomer wel oneindig lang te gaan duren. hoor. Maar goed, kijken in de ziel van topondernemers. De aflevering in, in de interviewserie van Koen Verbraak... wordt om kwart over negen uitgezonden op Nederland 2. Onderwerp het slijk der aarde. Geld dus kan boeiend worden. En Panorama op BBC One gaat over de Boston-bommers. Op 15 april lieten twee broers hun bommen af. Gaan tijdens de marathon van Boston. Hoe kwamen ze tot hun daad? Om half tien te zien. Straks op deze zender lunch met Jurgen. Surf naar de gids.fm. Windmolens, zonnepanelen en bio-energie. Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Akkoorden te over. En dat is goed voor het milieu. Dat is goed voor de toekomstige energievoorziening, maar het is ook heel goed voor de economie. Op papier ziet het er mooi uit. Nu de praktijk nog. Ik ben hier komen wonen vier jaar geleden. En niet met het gevoel, kom, ik ga eens naar een dorp... en dan ga ik fijn tussen de windmolens bouwen. Deze week in Villa VPRO, tussen half vier en vier. Duurzaamheid moet je doen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nee, zo kan ik het niet lezen. Iets verder weg, Henk. Zo. Nee, nog verder. Zo. Nee, nog verder. Zo dan? Ja, prima.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 Met caravan of campers samen over de balkan. Heb je ook die zigeuners onderweg gezien met die hele grote hoeden? Ja, mooi Geweldig he? vind ik ja, dat. Ja, ja. Ja. Vanavond, we zijn er bijna bij Max op Nederland 1.